2 NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Neem je bakstenen, vuurwerk en molotovs mee? Dat staat in de oproep onder taxichauffeurs van Uber, maar ook van andere diensten. om over twee weken het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam te bezoeken. En dan niet voor een kopje thee. Uber-chauffeurs vinden dat ze worden uitgebuit. Andere taxidiensten vinden dat Uber oneerlijk concurreert. Jeroen van Berghijk werkt maanden min of meer undercover bij Uber. En hij vertelt zo over de praktijken die anderen zo boos maken. Heen vandaag, we beginnen na het nos nou.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 Hij noemt dat een belachelijke leugen. In Italië lijkt het lastig te worden om een coalitie te vormen. Drie kwart van de stemmen is nu geteld en de populistische vijfsterrenbeweging lijkt de grootste partij te worden. Ook de centrumrechtse alliantie heeft flink gewonnen. Anti-immigratiepartij Lega krijgt ongeveer 18 procent van de stemmen. Die twee partijen vechten nu om wie er een premier mag leveren, zegt correspondent Mustafa Margadi. Matteo uh, Salvini van de, van de Lega, die riep zich uit tot winnaar... en die wil op rechts toch wat proberen te maken. Dan moet hij wel een partij erbij verzinnen. Uh, ik weet niet wie in eerste instantie om toch aan die meerderheid te komen. Zojuist heeft uh, de vijfsterrenbeweging gesproken... en die roept zichzelf uit als winnaar... en vraagt aan Sergio Mattarella, de president... om uh, hen een premier te laten leveren. Rond vijf uur geeft premier Renzi een persconferentie. Zijn democratische partij is bij de verkiezingen afgestraft... Renzi gaat dan mogelijk in op zijn politieke toekomst. Het is de eerste maandag van de maand, maar op veel plaatsen in het land... is om twaalf uur het luchtalarm niet afgegaan. Een aantal veiligheidsregio's meldt dat er een technische storing was. Onderzocht wordt nog of de storing landelijk was. Op een begraafplaats in Lobit zijn afgelopen weekend grafstenen vernield. Zeker acht grafzerken zijn kapot gegooid. Ook lagen er bierflesjes en glasscherven tussen de graven.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 Wieler Team Sky heeft verrast en teleurgesteld gereageerd op het rapport van de Britse parlementaire commissie over wielrenner Bradley Wiggins. Daarin staat dat de ploeg van Wiggins een ethische grens heeft overschreden door hem een verboden middel te geven in de gewonnen Tour de France van 2012. Team Sky vindt het oneerlijk dat de commissie een anoniem en mogelijk boosaardige claim heeft ingediend zonder bewijs te leveren. Sky en Wiggins spreken alle beschuldigingen fel tegen. Maar wieleranalist Danny Nelissen gelooft het standpunt van Sky niet. Nou, ik vind eigenlijk dat ze die titel moeten afnemen. Ik vind ook dat ze, dat ze die baas van, van, van Sky, Dave Balesford... gewoon wat mij betreft uit de laan moeten sturen, wegwezen met die vent. En uh, klaar ermee, weet je, want dit is weer de romweer, uh, ja, schadelijk voor de wielersport. Het is niet duidelijk welke gevolgen het rapport heeft... voor de oud-renner en het team. Het weer op veel plaatsen zon, maar er zijn ook wolkenvelden... met name in het noorden en zuiden. Het is 9 tot 12 graden vanmiddag. Morgen meer bewolking en kans op wat lichte regen of motregen. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè?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 Opnieuw gerommel rondom taxidienst Uber. Boze chauffeurs roepen op om op 20 maart naar het hoofdkantoor in Amsterdam te gaan. Ja, weer gedoe om dat miljardenbedrijf. Gaat het zo over. In Duitsland onrust over iets anders, namelijk het genderneutraal maken van het volkslied. De tekst zou nu te mannelijk zijn. Oostenrijk paste de tekst zes jaar geleden al aan de toenmalig minister. Ik heb altijd de den de ja, vrouwen ook berücksichtigt te worden wanneer die mannen zo expliciet genaamd werden? Ook daar maakte de aanpassing de tongen los. Hoort straks zo'n Oostenrijk-kenner Frits roest. Ja, een opvallende commercial van een grote bank die ouders fijntjes invrijft wat dat studerende kind nou eigenlijk kost. Ongemerkt is er nogal wat veranderd. En hebben we straks veel meer eigen geld nodig. Een studerend kind op kamers kost nu al bijna een halve ton. Ja, een halve ton dus klopt dat wel. Tegen drieën horen dat, in feite of fictie. Nu eerst die nieuwe taxioorlog. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ja, ah, want lammert, het zijn grimmige geluiden uit de taxiwereld vandaag. Ja, dat kun je wel zeggen. In een uh, besloten appgroep wordt door taxichauffeurs opgeroepen... om het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam binnen te vallen en te vandaliseren. Alles en iedereen is welkom, schrijven ze in het bericht. En ook neem je bakstenen, vuurwerk en molotovs mee. Ja, dat is nog wat anders dan uh, je goede humeur. Zeg ja. nou, onrust onder uh, Uberchauffeurs, dat horen we natuurlijk vaker. Ja, het is zeker niet voor het eerst. Afgelopen januari was er nog een groep Uberchauffeurs die ging staken. Uh, we zijn boos omdat uh, Uber bijna heel weinig voor zijn chauffeurs doet. Uh, de commissie is erg hoog en uh, ze nemen heel veel nieuwe chauffeurs aan. Waardoor het werk dat er al is, dat is al schaars. Waardoor het nog schaarser wordt. En uh, daarom zijn we vandaag aan het staken. Ja, dat kwam voor Uber niet helemaal onverwacht... want wereldwijd zijn er al vaker protesten geweest... soms ook met geweld en niet altijd zonder gevolgen. Zo is Uber bijvoorbeeld in Spanje, de Amerikaanse staat Nevada... en in Rio de Janeiro inmiddels al al verboden. Al trekt Uber zich daar niet al te veel van aan. Another potential scandal regarding Uber. The New York Times reporting Uber has utilized a program... for several years to deceive law enforcement officials... in cities where the ridesharing service was outlawed. Yeah. Ja, speciale software dus, om Uber in verboden landen... alsnog te kunnen laten functioneren zonder dat de inspecteurs dat kunnen zien. Boefjes zijn het zeg. En dan speelde er volgens mij ook nog een uh, avant la MeToo-verhaal daar. Ja, klopt. Uh, er lekte maar liefst 54 klachten van seksuele intimidatie uit... en 20 mensen werden uiteindelijk ontslagen. Ja, en toen er ook nog een filmpje uitlekte van de Uber-oprichter... die ruzie maakte met de chauffeur, toen werd de druk te groot uber's chief executive travis kalanick has resigned the company is now confirming that travis kalanick has stepped down the new york times Reported this, saying that five of Uber's major investors, including Benchmark Capital, demanded that he resign yesterday. Nou, de CEO die dus moest opstappen vorige zomer, kortom een bedrijf dat de rellen aan het achterwerken heeft hangen. Dankjewel Lammert. Ik praat verder over de nu dan dreigende aanval van taxichauffeurs op het Uber hoofdkantoor in Amsterdam. Met Jeroen van Berghijk, journalist en ervaringsdeskundige als Uber chauffeur. Goedemiddag. Goedemiddag. En hier in de studio Wouter van Noord, techjournalist van NRC Handelsblad. Dag Wouter. Hallo. Jeroen van Berghijk, je wist al eerder af hè, van die oproep. Tot uh, die aanval. Uh, ja, ik had het helemaal niet uh, serieus uh, genomen. Ik had die uh, berichten gezien in die uh, in die uh, uh, in die groep kanaal uh, en ik had het niet heel erg serieus genomen. Ik dacht dat het uh, goudspraak was en uh, taxichauffeurs die uh, oude hoeren een hoop. Ja, ja, ja. Dus, dus je, je ziet dat van nou neem je molotovs tofs en, en en dat soort zaken mee. En en je haalt je schouders daarover op, want dit is een normaal taalgebruik. Uh, nou dat. <coughs> In die appgroepen gaat het wel uh, grof uh, eraan toe, ze nu en dan. Ja. Maar de politie neemt het wel uh, serieus. Uh, dus uh, misschien heb ik het verkeerd gezien. Het nou, en, en in het ja, verleden zijn er ook wel eens eerder uh, dingen geweest... met Molotov cocktails en brandstichtingen. Dus het is niet de eerste keer dat chauffeurs echt zo boos worden... dat ze ook echt daad bij woord voegen. Ja, maar je moet wel heel dom zijn om dit soort dingen te gaan plannen serieus... Uh, in zo'n kanaal waar uh, heel veel mensen in zitten die je absoluut niet kent. Ja, toch even over dat kanaal, dat is Telegram. Dat kennen we als, uh, een, Wouter, een, een alternatieve app voor WhatsApp... Ja, een beetje WhatsApp voor nerds en techneuten... en voor gespe gespecialiseerde groepjes. Ja, uh, wat dat is dan iets meer onder de radar? Is het het... Is wat, uh, de, de belofte van uh, Telegram is dat het wat anoniemer is nog dan uh, WhatsApp. Dus ja. uh, dat, is, dat is de reden denk ik ook... waarom uh, deze taxchauffeurs juist op dat platform actief zijn. En Jeroen van Berghijk, je zit daar dus nog steeds in. Hè? Want uh, we spraken elkaar een aantal maanden geleden. Toen uh, was jij een tijd uh, Uber-chauffeur geweest. Had daar een groot verhaal over gemaakt. Ik ben nu ook bezig uh, met een boek. Maar je, je, je hebt nog steeds die contacten dus daar... Ik spreek zo nu en dan nog uh, chauffeurs die ik uh, toen ontmoet heb, ja. Mm -hmm. Zeg, hoe komt het, uh, Wouter van Noord, dat Uber uh, zo vaak... Hè, we hoorden net een kleine opzomming... maar, maar vaker dan andere bedrijven van, van allerlei problemen heeft? Nou, het zijn ook best wel boefjes. Ze, mm. ze kleuren heel vaak buiten de lijntjes. En uh, de ratio daarachter is dat Uber heel snel wereldwijd... Uh, overal heel groot marktaandeel wil veroveren. En of dat nou kwaadschiks op goedschiks gaat, dat maakt ze niet voor uit. In Nederland hebben we dat ook gezien. Ze hebben hier een tijdje met Uber Pop een dienst aangeboden... die eigenlijk illegaal was en daar gingen ze gewoon mee door. En het gebeurt wel vaker dat ze net een beetje buiten de lijntjes kleuren... in een markt die natuurlijk wel wat opschudding kon gebruiken. En dat is natuurlijk weer de andere kant van het verhaal. Ja, een ag agressieve marketingstrategie. Uh, maar, uh, Jeroen van Berghijk, ook niet al te vriendelijk voor de chauffeurs... Uh, nee, nou, kijk, er is natuurlijk heel veel onvrede onder die, uh, onder die chauffeurs. Dat uh, werd al genoemd, die staking. Mm -hmm. uh, het is lastig om je brood ermee uh, te verdienen. Die praatjes die Uber voorschotelt, die zien er heel goed uit. Je kan je eigen werktijden be bepalen. Je, je hebt een, een mooie nieuwe auto. Je kan uh, lekker een beetje door uh, Amsterdam tuffen. Maar als je dat dan echt gaat doen, dan, dan kom je in een soort constructie terecht... waarin je als je een auto gaat leasen met hulp van uh, Uber... dan zit je met enorme hoge kosten die je terug moet verdienen. En de enige manier waarop je dat kan doen... als je alleen voor Uber werkt, is 60 uur in de week, 50, 60 uur in de week uh, werken. En ja, dat is dus... A, is dat heel zwaar en, uh, en B, is het ook, uh, zijn er ook wel... Uh, vraagtekens te zetten bij hoe veilig dat nou eigenlijk is, als al die jongens van die net hun rijbewijs hebben uh, dag en nacht door Amsterdam uh, scheuren. Mm -hmm, ja, en daarnaast is er ook nog een druk dat je voortdurend, ja, wordt dat je krijgt steeds uh, punten voor ho hoe aardig je bent als chauffeur. Ja, dus het gevolg is eigenlijk dat je heel uh, dienstig, heel serviel uh, gaat gedragen. Elke keer als je een ritje hebt gedaan, krijg je een uh, cijfer van, uh, van je klant. En als je onder een bepaald uh, gemiddelde zakt, dan, dan kan Uber je op uh, non-actief stellen. Dus... Ja, dat heeft goede kanten, want uh, daardoor ga je wat vriendelijker om met je, met je klanten. Uh, maar het heeft ook uh, kwalijke kanten, want je, je wordt in een bepaalde situatie gedrukt... Waar je, uh, waar je dingen gaat doen die je misschien anders niet had gedaan... om je, om je cijfer maar niet in gevaar te brengen. Wouter van Noord, dan vraag je je toch af van je chauffeurs, moet je het hebben? Waarom zijn ze bij Uber niet wat aardiger voor hun chauffeurs? Nou, uh, kijk, in principe zijn chauffeurs natuurlijk vrij om te kiezen... of ze wel of geen Uber gebruiken. Ja, maar die rating waar het net over gaat, dan moet je dus minimaal een 4,6 hebben van de vijf sterren. Dus minimaal, wat is het, een 9,2 krijgen van je klanten om überhaupt te mogen rijden voor dat platform. Dus Uber, Uber stelt hele hoge eisen aan die chauffeurs en kan dat doen, omdat ze heel klantvriendelijk zijn. Klanten zijn heel tevreden over die app. Dus zij bieden die chauffeurs natuurlijk een heel ruim netwerk van gebruikers. Nou, dus maar, en, en uiteindelijk de machtspositie, begrijp ik dat het zelfs de bedoeling is om die chauffeurs toch uh, kwijt te raken zelfs. Dat ze uiteindelijk zelfs die chauffeurs bij Uber kwijt willen raken? Nou, dat is, dat is een van de grieven die nu ook in die appgroep ja. speelt... is op de lange termijn wil Uber uh, ook zelfrijdende auto's gaan ontwikkelen. En zelfrijdende auto's hebben geen chauffeurs nodig. Dus uh, uiteindelijk is Uber met een masterplan bezig... om de chauffeurs overbodig te, ma te maken... die nu dat uh, platform helpen groot te maken. Dus daar kan je wel wat uh, ethische vragen bij stellen, lijkt me, ja. Nou, Jeroen van Berghijk, uh, waarom willen toch uh, jonge chauffeurs zo graag bij Uber werken? Uh, nou, dat zijn uh, denk ik ook... Uh Heel vaak is het zo omdat ze niet anders kunnen. Mm -hmm. uh, je wordt vanuit de UWV uh, worden mensen in de, bij Uber uh, gedumpt. Het zijn ja, jongens die, die niet heel veel mogelijkheden hebben. En uh, het, op papier ziet het er uh, leuk uit. Namelijk een uh, mooie nieuwe auto onder je kont. Uh, je eigen werktijden bepalen. Uber zegt dat je heel veel geld gaat verdienen. Dus het, het, op papier ziet het er allemaal heel, uh, heel aantrekkelijk uit. Ja. Maar chauffeurs worden niet verplicht om alleen voor Uber te rijden. Dat is ook wel een nuance. Het is niet zodat Uber uh, die chauffeurs dan vervolgens uh, belemmert om ook op andere platforms actief te zijn. Nou, maar er er ze maken ze nog meer. Ze maken het je wel heel lastig om het op een. Uh, he, om, als je zou ook nog voor een, een taxicentrale in Amsterdam bijvoorbeeld zou willen rijden, dan wordt je dat wel heel moeilijk gemaakt. Want uh, uh, taxicentrales in Amsterdam die hebben een daklicht. En als je voor Uber rijdt, dan mag je niet met zo'n daklicht rijden. Dus dan moet je de hele tijd het daklicht eraf halen. Ja. Uh, je, uh, je, je, je moet de tarievenkaart in je auto ophangen. Als je voor een Taxicentrale werkt, dat wil Uber weer niet. Dus het is wel, het, ze maken het je echt niet makkelijk om, het ook, uh, om daarnaast nog wat te doen. Taxi dat kan wel, maar ja? ze maken het niet makkelijk. Maar ja. was, was het voor jou als, als chauffeur een beetje lucratief eigenlijk om te doen? Verdiende het genoeg om je brood mee te verdienen? Nee, niet? Nee. Maar ik heb ook nooit 60 uur in de week uh, gewerkt. En heel veel van die jongens doen dat wel. En dan hielden ze er wel een boterham aan over. Niet echt heel dik, maar ja, ik kwam onder het minimumloon uit. Want Uber, Uber zegt dat het ongeveer 30 euro per uur bruto is. Dus na, voor aftrek van allerlei schulden. Was dat ook een beetje wat jij... Ja, dat is gemiddeld. En als je op vrijdagavond en op zaterdagavond of s'nachts rijdt... dan kan je flinke omzet halen. Maar als je zeg maar, op een beetje normale werktijden wil rijden... dan haal je dat nooit. Dus als je het heel slim aanpakt... dan kan je, dan kan je die omzetten die, uh, die, die Uber voorspiegelt kan je wel halen. Het is alleen heel moeilijk. Taxichauffeur Omar, voormalig collega kunnen we zeggen... die reed tot voor kort ook voor Uber. En hij begrijpt heel goed dat zijn collega's nu boos zijn. Dat zei hij tegen ons verslaggever Laura Kors. Doordat de tarieven heel laag zijn, de commissie wat Uber hanteert, is ook heel hoog. Daarbuiten moet de, moet de chauffeur daar nog belasting over betalen. Ja, het, het is gewoon niet meer te doen. Want wie zijn er eigenlijk boos? Mensen die voor Uber rijden? Of mensen die niet voor Uber rijden en worst zijn allemaal, van de concurrentie? Allemaal. Allemaal. Iedereen is boos? Ja, maar natuurlijk zijn er jongens die, te, die tevreden zijn met Uber. Ja, maar die, die, die, die hadden waarschijnlijk voorheen geen werk. Of die, die, bezorg, die bezorgden pizza's ja dan is Uber gelijk de eerste keus. Dus de mensen die hier een absoluut minimum, minimumloon gewend waren... die gaan er misschien wat op vooruit. Maar de rest, die, vindt het eigenlijk, die kan er niet van leven. Correct, correct. Daar is, ja, voor, mij, voor mij is het sowieso geen probleem. Omdat ik taxi combineer met, uh, met, met, met, met andere uh, werkzaamheden. Dit is een Uber. Een ja. Uber? Prius, Prius, sowieso Uber. <laughs> geen Alle da geen, dakbord, geen dakbord is Uber hier in Amsterdam. Als dus geen TCA of een ander taxibordje op het dak zit, is het Uber? Meestal 90% Uber. Eind januari heb jij een staking georganiseerd van uber taxichauffeurs. chauffeurs nou, dat... Jij bent dus ook wel boos. Ja, tu tu tuurlijk ben je boos. Als jij een ritje krijgt van hier naar daar... voor, voor, voor 3,50 euro. Dan rij je voor 3,50 euro. Ja, dat dus is niks. Van die 3,50 moet nog belasting af. Je tank. De slijtage van je auto. Je weet toch, als je voor Uber gaat rijden... waar je aan begint... je weet ja. toch dat je 25% commissie moet betalen. Kijk, Dat is een mooie, het meest gestelde vraag. Klopt, dat klopt. Kijk, maar veel jongens die kiezen ook voor Uber om, om, om op te starten. Weet je, Die willen even, snel even, wat, even heel snel voor wat verdienen. Ja, moet je toch ook niet zeuren? Dat is een hele goeie. Ja. Het is, kijk, het was een mooie grote taart. En nu, ja, je ziet ze maar bijkomen. Je ziet ze maar bijkomen. Dat uh, gaat naar de kloten. Pak even de appgroepen bij. Waarin die oproep om naar het hoofdkantoor te gaan is verspreid. Ja, die, nee, hebben ze weggehaald. Ja, het oproepje is eraf. Oh, wacht. Ons doel. Ons doel is om deze ziekte Uber te bestrijden. Weg ermee. Deze groep is alleen voor mensen die ready zijn het gebouw van Uber binnen te stormen. Het is tijd voor een revolutie. Dat zijn mijn collega's. Ja. Dat zijn mijn boze collega's. Voor mij is het nog niks. Er gaat niks gebeuren omdat ze te veel te, te, veel te verliezen hebben. Zoals? Een taxipas. Stel ze worden gepakt door de politie en ze worden veroordeeld. En dan kan je de VOG ook vergeten. Verklaring omtrent goed gedrag. Correct, correct. Dus alleen om die reden verwacht jij dat er niets gaat gebeuren? Nee. nee. Hoe is dat dan voor jou? Want door dat soort acties aan te kondigen is dat wel slechte PR. Demonstreren, protesteren, dat is je recht. Dat mag hier. Maar zoals zij het willen aanpakken, is. vind ik niet slim. Fysiek zou ik niet doen. Vandalisme? Mooi. Maar... Een beetje, beetje om sensatie te zoeken. Een beetje media-aandacht te zoeken. Dat kan. En waar leg jij dan de grens? Ja, een muurtje beklatten. In de avond misschien een baksteentje door het ruim. En dat zit. Vind ik al best wel ver gaan. Dat, dat, dat vind ik. Ja, dat vind jij. Dat vind jij. Maar, als, als jij, maar jij, bent niet boos. <lacht> jij bent niet boos. Ja. Nou, muurtje kladden of een baksteentje. Omar was dat, voormalig Uber chauffeur Jeroen van Berghij, schrijver, journalist, reed ook vijf maanden als Uber chauffeur. Zijn alle chauffeurs van Uber nou zo boos? Nee. nee. Mijn indruk is dus dat er een soort tweedeling is van jongens die het. Uh, die. Uh, niet zo slim aanpakken, zal ik het maar zo zeggen. Uh, en, en mensen die, die weten hoe ze ondernemer moeten zijn... die snappen hoe de belastingdiensten... die weten wat een ZZP'er is, hoe een boekhouding werkt... Uh, die een eigen auto uh, kopen, die weten wanneer ze wel en niet moeten rijden. Nou, die doen het vrij goed. op Uber, die ook nog andere klanten hebben waarschijnlijk die de zakelijke markt kunnen bedienen. die, die, die ondernemers zijn. En dan zijn er heel veel mensen, heel veel jongens die schijnzelfstandiger zijn. Eigenlijk helemaal niet snappen wat je moet doen om ondernemer te zijn. En, en die komen in de knel. Want het is. Kijk, Uber die stop je in of die. die die stimuleert je om in een constructie te stappen met een leaseauto. Die zijn een hele hoge kosten. Elke week moet je daar weer 150, 200 euro voor uh, oppoesten. Nou, dan moet je heel veel van die ritjes van 5 mm -hmm. euro uh, rijden... Om, die, uh, om dat geld terug te verdienen. En dan word je dus in een, kom je dus in een situatie terecht... waarin je nou, 50, 60 uur in de week uh, moet werken. Nou, dat, is heel, uh, dat is heel zwaar. En, da daar, en het zijn allemaal jonge jongens die net hun rijbewijs hebben. Dus er zitten ook wel... Een, aspect van, uh, van veiligheid aan... in de verkeerssituatie in Amsterdam. Bovendien zijn er veel te veel... Uh, taxis in Amsterdam. Sommige buurten die, ja, die hebben echt... Uh, overlast van die taxis... die maar uh, rondjes, rondjes rijden. Nou zei je eerder al... ik neem die dreiging die, die in die appgroep was... niet uh, heel erg uh, serieus. Moet Uber het, toch op, het signaal wel oppakken? Nou, ze zijn, uh, ze, ze, natuurlijk moeten ze dat signaal oppakken... want er is onvrede onder die uh, chauffeurs. Ik denk dat daarover gaat. Dat het, dit is een, een uiting van... Uh, Omar, die is, dat, dat is, die is boos. En heel veel jongens met hem ook... want ze vinden dat ze worden afgeknepen. En daar hebben ze natuurlijk uh, een punt. Want uh, ja, ze hebben geen enkele rechten. Ze zijn afhankelijk van Uber. Uh, van ze verdienen heel weinig. Alle kosten worden op die, op die jongens afgewikkeld. Dus het is niet een heel sympathieke, uh, sympathieke opzet. Ook al komt het... Uh, mogen dat niet tot die aanval, en nu de politie er zo bovenop zit... wordt dat wordt helemaal redelijk onwaarschijnlijk. Wouter van Noord toch het zoveelste relletje uh, rondom uh, Uber. Uh, gaat dit nog eens gevolgen hebben voor ze? Nou, wat in ieder geval aan de hand is, is dat het voor de zoveelste keer blijkt... dat uh, die schattige, lieve deeleconomie uh, een hele efficiënte... en soms een best wel harde klusjes-economie is... En uh, dat er dus allerlei verschillende groepen afhankelijk worden van die platforms. En hoe gaan we daarmee om? Je, uh, uh, je hebt de zelfstandige ondernemers die het prima kunnen rooien en het, en het goed uh, vinden zo. Maar je hebt ook kwetsbare groepen. En uh, dingen zoals vakbonden, uh, arbeidsrechtelijke regelingen voor dit soort groepen. En zover zijn we eigenlijk nog niet mm -hmm. echt om dat goed te organiseren. En dat blijkt bij dit soort dingen steeds pijnlijker. Dat op het moment dat die chauffeurs heel afhankelijk worden van die platforms... Ja, dan uh, komen ze ook potentieel in een heel kwetsbare positie Ja, terecht. en dan gaat het schuren en dan doet het pijn. En dan, uh, dan gebeuren dit soort zaken. Ik dank jullie beiden, Jeroen van Berghijk, journalist en ervaringsdeskundige... als Uberchauffeur en Wouter van Noord, techjournalist van NRC Handelsblad. Vanavond in onze televisieuitzending ook aandacht voor dit onderwerp. Kwart over zes, NPO 1. wells the one who really loves you. 90 jaar Oscars, maar in die kleine eeuw is er pas één keer een vrouwelijke regisseur met het beeldje naar huis gegaan. Ook vannacht zijn er weer geen vrouwelijke regisseurs in de prijzen gevallen. Toch zijn de vrouwen niet onopgemerkt gebleven, dankzij Oscar-winnaar Frances McDormand. I may be so honored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 Nou ja, aanvankelijk nog een beetje terughoudend... maar ze stonden toch ook uh, allemaal op. Ja, meer vrouwen in de filmbusiness. Als er iemand is die dat uh, altijd bepleit... dan is dat regisseur Noeske van Brakel... die ooit als eerste vrouw afstudeerde aan de Nederlandse filmacademie. En na maakte met wat nou ja, vrouwenfilms zijn gaan heten. Vrouw als Eva, een maand later, van de Koele Midden des Doods. Over dat regisseursbestaan uh, schreef ze onlangs het boek... Scenes uit mijn eigen draaiboek. En ze is vandaag onze optimist. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw Van Brakel. Leuk dat u hier bent. Uh -huh. Ja, de vrouwenfilm, dat je dan altijd, als u besproken wordt, nooit moe geworden van die term... Ja, nou, ik heb hem in het begin niet bestreden. Ik vond het vanaf het begin al een beetje een soort van... van je hebt dierenfilms en je hebt vrouwenfilms. Ja. En, uh, maar ik vond het in het begin wel nodig om aan te duiden... dat er inderdaad ook een enorme stroom een talent vanuit de vrouwenhoek kwam. En, uh, ja, en nu zijn er zoveel vrouwen die films maken. En er, zijn er meer films in de bioscoop door vrouwen gemaakt dan vroeger. Maar het is natuurlijk nog steeds veel, veel, veel te weinig. Mm -hmm. Wel veel uh, vrouwen die films maken. Maar met die term bent u een beetje klaar. Dat, ja, dat geeft ja. u wel. Aan. Maar ja, blijkbaar nog te weinig gehonoreerd dus. Ja, ja. Eén, nu eindelijk weer is één vrouw uh, die genomineerd is, maar hem niet heeft gekregen. Ze had ook te grote concurrenties van de film die ze heeft gewonnen. En we hebben natuurlijk wel een eigen land, Marleen Gorres, gehad... die een, uh, voor de buitenlandse ja. film een Oscar heeft gewonnen. Waar ik natuurlijk verschrikkelijk jaloers op was. Ja. <laughs> en, uh, en hem er wel gunde, want het was natuurlijk een enorme eer voor haar... maar ook voor de Nederlandse film en de Nederlandse filmproductie. Maar ja, uh, wat dat betreft scoren wij als vrouwen laag, te ja. weinig ook. Ja. Toch nog even over, over die vrouwenfilms. Wat maakt nou een film een vrouwenfilm? Heb je even? Nou, nee, nou ja, even, ja. Ja. Nou, wat mijn adagium was... dat, uh, dat ik dingen wilde laten zien... Die, die niet meteen zo verschrikkelijk spectaculair waren... maar dat je ook, ook kleine uh, huiselijke dingen laat zien. Dat die vrouwen kinderen hebben waar ze zich ook mee moeten bemoeien. Dat er niet meteen allemaal een verschrikkelijke grote dramatische avonturen plaatsvinden. Hoewel met Koolmeer heb ik me daar natuurlijk niet helemaal aan gehouden. Maar dat je toch op, met, met een female point of view... zoals dat zo in mooi Nederlands heet... Uh, naar de dingen kijkt en die ook uh, verwezenlijkt. Maar ga. Nee, het gaat ook vaak over vrouwen die eruit breken. Ja, ja. ik heb een, een enorme fascinatie voor vrouwen... die uh, uh, moeten strijden tegen de vooroordelen... die vanuit de maatschappij op hun gedrag wordt gegeven. En die daar dan of sterker of, niet, of, of gekwetst en gekneusd uitkomen... maar toch doorgaan. Mm -hmm. U zei, er worden veel meer vrouwenfilms gemaakt... of in ieder geval films door vrouwen. Ik zie ook in de filmtheaters... nou voor het overgrote merendeel een vrouwelijk publiek zitten. Ja, ja. Die gaan naar de film. die, gaan naar, die zijn, Ja, sorry mannen, maar de vrouwen zijn gewoon avontuurlijker. En uh, dat, dat zie je ook als er een voorstelling is die, die misschien een beetje spannend is. of uh, niet per se een groot succes zal worden. Dat de zaal vol zit met, met vrouwen. Nou, en als er een baby driver de... komt, dan, dan, dan zie je de mannen in één keer ja, zitten, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja. zeg. Hoe um, groot een grote voorbeeld? De Franse filmmaker Agnes Warna. Bijna negentig is ja. ze. Met een spectaculair kapsel. Ook, ja. heel, ook heel mooi. Ja. Die was ook weer uh, genomineerd: uh, wit, wit met een paarse rand. Is dat haar, geloof ik. Ik vond het altijd erg mooi om te zien. U hebt haar ontmoet. Ja. Wat maakt haar nou zo bijzonder? Nou, ze is mijn grote voorbeeld. Vanaf de Filmacademie zag ik films van haar. waardoor ik me bewust werd dat je als vrouw toch anders naar de dingen kan kijken. dan wat je gewend bent te zien in film. en hoe vrouwenrollen zijn. En uh, we zijn vriend geraakt en we kwamen elkaar altijd uh, tegen... op verschillende toen nog vrouwenfilmfestivals uh, die er waren. En ik heb haar ook beschreven in mijn boek... en ik heb ook haar kapsel beschreven dat ik uh, net een grisantje vond. Ze heeft zo'n rond met geel en bruin het ze is net een grisantje. En ze is vreselijk eigenwijs, ze doet daar helemaal de eigen gang. Ze produceert ook zelf, waar ik heel jaloers op ben, want ik kan dat niet. En ze weet altijd weer een weg te vinden om, om uh, iets te maken wat bijzonder is. Ja, nu is... die documentaire dus, ja, hè, die Visage Village... Met ja. een, met met een jonge kunstenaar ja. dat ze Frankrijk doorgaat en ja. mensen portretteert. Dus, ja. Ja, alleen al als zij binnenkomt. Ja, het ja. is uh, echt ongelooflijk. Ja. Dus ik was ook zo blij voor de en zo trots op haar dat ze in ieder geval genomineerd is. Nou, ze heeft hem niet gekregen, nee, maar dat nominatie is ook ja. wat waard. Oké, okay, maar goed, het gaat om de prijzen uiteindelijk toch. Daar zitten we hiervoor. U hebt lang lesgegeven op de filmacademie. Wat zijn nou de speciale tips waarmee u vrouwelijke studenten uiteindelijk het veld in hebt gestuurd? Oeh, dat is moeilijk. Dat lag natuurlijk ook heel erg aan, aan welke studenten er waren. Er waren ook jongens die daar gevoelig voor waren. Maar sowieso voor iedereen geldt... vind ik in, in een kunstenaarsvak... dat je heel erg trouw moet zijn aan jezelf. Dat als je iets wil, ook al is de tegenstand van... ja, maar dit is niet commercieel. Of ja, er komen geen mensen op af. Dat je toch doordouwt. Dat heeft Anja dus ook in grote mate gedaan. En... Uh, ja, dat je je omringt met mensen, want dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden... die mee kunnen denken met jouw toonsoort, zeg maar. Die in jouw toonsoort ook uh, dingen willen... en dan hoef je niet zoveel ruzie te maken op de set. Ja, maar moed en overtuigingskracht helpen enorm. Ja, begrijp precies. Ik. Ja. Ja. Um, nou ja, en nu moeten de nieuwe generatie vrouwen maar eens gaan oogsten. Prijzen ja. gaan krijgen. Ja. Loeska van Braken, we gaan naar u luisteren. Neem hier plaatsen achter het spreekgestelte. Gisteren zijn voor de negentigste keer de Academy Awards uitgereikt. Beter bekend als de Oscars. Bij de nominaties voor de beste regie was een enige vrouw in het rijtje. Greta Gerwig, met haar prachtige film Lady Bird. Ze was de enige vrouw in het rijtje, maar ze was wel de vijfde vrouw... die ooit in al die tijd, in die negentig jaar dus, genomineerd is als regisseur. Vijf vrouwen in negentig jaar. Het zou niet zo moeten blijven. Diezelfde wanverhouding is pijnlijk zichtbaar... als Oscar-winnares voor beste actrice McDonald's alle vrouwen die in de zaal zitten in de filmindustrie werkzaam zijn... verzoekt om op te gaan staan. Dat blijkt er maar een schrikbarend weinig handjevol te zijn. En dat, vind ik, moet hoognodig anno 2018 veranderen. Om te beginnen bij de juryleden en andere door blanke mannen... bezette commissies die weinig oog hebben voor diversiteit. Toen na de protesten in 2017 in Los Angeles... 774 nieuwe commissieleden voor de Oscar-nominaties werden aangesteld, waarvan 39% vrouwen en 30% gekleurde mensen, had dat meteen effect op de nominaties. Zo zie je maar weer dat protest tot verandering en vooral tot verbetering kan leiden. De verandering en de verbetering die ik hier zou willen bepleiten, zou al op een vroeg stadium moeten plaatsvinden. En wel voor de commissies die aan de bron staan van de ontwikkeling, de stimulering de financiering en de waardering van films... die juist ook door vrouwen worden gemaakt. Want er is nog een enorme inhaalslag te maken. Omdat ik zelf een filmmaker ben... focus ik nu vooral op de carrière-mogelijkheden... van vrouwen in de filmindustrie. Zodat als er volgend jaar een Oscar-winnaar... als haar collega's in de zaal vraagt om op te staan... en een tsunami van vrouwen overheen komt... Wat zou dat mooi zijn? Nuska van Brakel. Het boek, ze uit mijn draaiboek over haar leven als regisseur... dat ligt in de winkels. Overigens, die film van Greta Gerwig, Lady Bird... die komt nog hier in de bioscoop. Ja, hè? Die ja. gaan we nog uh, zien. Dus die kans, die hebben we nog. Het verhaal van mevrouw van en dat van alle optimisten is terug te vinden op de sites... van Eén vandaag en Radio 1. Oh. Het Duitse volkslied, althans uh, nog even, want als het aan een hoge ambtenaar al daar ligt... dan wordt de tekst uh, genderneutraal, geen waterland meer, geen broederlijk. Dit gebeurde in Oostenrijk al eerder. Een kenner van Oostenrijk, Frits Roest, vertelt zometeen hoe dat toen ging. Lambert Feit of Fictie over de kosten van studerende kinderen, ze zijn duur hè. Nou ja, volgens een grote bank zouden ze een halve ton per kind kosten dat studeren, maar of dat echt zo is, dat ga ik uitrekenen met het uh, Nibud. Oké, okay, dat horen we dan uh, tegen drieën. hoe duur dat precies is nu het NOS Nationaal. NPO Radio 1. Yes, is dit nog het kabinet wil ervoor zorgen dat toeristen... niet alleen meer de vaste trekpleisters bezoeken... maar ook naar andere plaatsen in Nederland gaan. Staatssecretaris Keizer schrijft over zo'n actief spreidingsbeleid... aan de Tweede Kamer. Spreiding is nodig, zegt ze, vanwege de bedreiging van de leefbaarheid... in met name Amsterdam, maar Keizer wil ook... dat meer provincies economisch profijt hebben van de toeristen. Stef Blok wordt woensdag beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Vanmiddag heeft hij al een gesprek met premier Rutte. Vanmorgen werd bekend dat Blok Halbe Zijlstra opvolgt. Die moest aftreden omdat hij had gelogen over een bezoek aan president Poetin. Op veel plaatsen is om 12 uur vanmiddag het luchtalarm niet afgegaan. Bij een aantal veiligheidsregio's was er een technische storing... waardoor de maandelijkse test niet door kon gaan. En in Lobitz zijn het afgelopen weekend zeker acht grafstenen vernield. Op de begraafplaats lagen ook glasscherven en bierflesjes tussen de graven. Het zou de tweede keer in ruim een jaar zijn... dat er vernielingen worden aangericht op de begraafplaats. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. En één Vandaag gaat de lokaal tot de gemeenteraadsverkiezingen. Kijken we naar thema's waar het plaatselijk echt om gaat. En deze week zijn we in Eindhoven.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 We zijn deze week dus in de Brainport. een van de slimste regio's van de wereld. Met grote bedrijven als ASML en Philips. Waar meer dan 400.000 mensen werken. En waar vele innoverende start-ups floreren. En toch is het dan maar de vraag of de Eindhovenaren... in minder high-tech wijken, zoals Woensel, daar ook van profiteren. even Roze Oosterbaan die zoekt dat allemaal uit. Deze week spreekt vandaag met Heiko Sondé van de start-up Smart Robotics. Dat is een uitzendbureau voor robots. Er komt nu een doosje pistache van een uh, lopende band op. En die robotarm die pakt nu een doosje op en die zet hem op de uh, pallet bij de andere doosjes. Nu zitten jullie midden in Brainport met jullie bedrijf. Hoe belangrijk is dat voor jullie om hier te, te zitten? Zowel, eh, zowel binnen Europa als buiten Europa zie je dat het echt bekendheid heeft... en dat het voor ons als klein bedrijfje helpt om op dat imago mee te liften... en om ook eh, onze hele nieuwe spullen aan klanten te verkopen. En dat met name door het vertrouwen wat het eh, mee, met zich meebrengt. Ja, jullie merken dus dat Brainport nou, wereldwijd heel bekend is. Um, maar ik vroeg aan inwoners van Woensel, een wijk in Eindhoven hoe dat bij hen is. En zij zeiden dit. Ik weet helemaal niet wat Brainport inhoudt. Brainport? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Brainport? Zegt jij okay. dat iets? Nee, merk ik er waardig van. Wat moet ik daarvan merken? Ik krijg mijn uitkering en ik doe mijn ding. En verder ze laten de wereld maar rondgaan. Heiko Sandé van Smart Robotics. Nou ja, veel mensen zeggen dus dat ze het of geen idee hebben... wat Brainport is, of dat ze er niks van merken. Wat zegt dat volgens jou? Ja, ik denk wat het zegt is dat het... Uh, dat het... Dat het, dat, het, dat het veelal gebruikt wordt binnen de, de high-tech-omgevingen van de bedrijven... maar dat het voor de burgers, dat je er in de stad praktisch gezegd... ja, een stuk minder van meekrijgt. En betekent dat niet dat deze mensen gewoon eigenlijk helemaal niet profiteren... van de enorme economische motor die hier zit? Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk, ik denk door, door het feit dat, uh, dat de bedrijven ervan profiteren... dat daarmee de economie ervan profiteert, dat uiteindelijk iedereen ervan profiteert. Ja. We zijn hier in een, uh, nou, een grote hal. Je ziet hier allemaal robots staan. Dit is er bijvoorbeeld eentje die doosjes op een pallet zet. Het zijn niet echt uh, rijdende robots uh, die er als een mens uitzien... maar het zijn armen die bewegen. Ja, het zijn echt productierobotarmen, klopt. Ja. En voor wie is dit nou handig? Ik zeg wel eens, alles wat in de supermarkt ligt en wat geproduceerd wordt... dat kan zo door zo'n robot op een pallet gezet worden. Dus nu wordt dit soort werk gedaan gewoon door laaggeschoold uh, personeel? Ja, klopt. Die mensen hebben straks geen baan meer. Ja, klopt. Dat is, uh, dat is belangrijk. Dus je ziet dat, dat er voornamelijk door het feit van automatisering en robotisering... dat er een verschuiving plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Ik zeg met name verschuiving... omdat wij bij alle bedrijven waar wij robots neerzetten... Wat de werk niet afneemt. Je ziet dat, dat door eigenlijk efficiënter te gaan werken de bedrijven groeien. Ze arbeid, die de productie die nu in het, in het verre in de lage loonlanden ver weg plaatsvinden, dat ze die we naar Nederland kunnen trekken. En dat ze daarmee eigenlijk juist kunnen groeien en meer mensen aannemen. Toch weer even terug naar de mensen die ik sprak in Boensel. Die zeggen namelijk daar helemaal niets van te merken. Die Brainport hij gaat over de wereld eh, geld verdienen. En, de, en die niet mee aankennen sluiten met Brainport. Laag opgeleiden of iets. Ja, die hangen er allemaal buiten. Ja, die mensen komen nooit aan de bak. ik meen willen ze niet aannemen. Ik ben toch altijd. oud. Voor laaggeschoolde mensen is er ook haast geen baan. magazijnwerk gezijnwerk, uh, al dat soort dingen. Ja. Verbaast die reacties jou? Um, ja. ja, wat misschien wel meespeelt... is dat, dat, het, dat het, de, de meeste banen zijn, denk ik, toch wel voor uh, wat hoger opgeleide of wat technisch geschoold personeel. Tegelijkertijd, ja... Als je ziet hoe hard Eindhoven als stad groeit... en uh, dat daar maar eigenlijk uh, in, in de hele breedte ook weer groei is... Uh, zoals in de horeca of nou ja, noem maar op... Um, alleen dat vereist wel een bepaalde ja, denk ik, capaciteit van mensen om om te scholen. En, en, en een bereidwillendheid om breder te kijken naar uh, misschien de, de, de, de technische baan die ze vroeger hadden gehad. Waar ze nu wat minder in mee kunnen komen. En dat zijn, dat zijn moeilijke dingen denk ik waar we, waar we oplossingen voor moeten zoeken. Ja. Kan de gemeente daar ook iets in betekenen? Wat de gemeente meer zou kunnen doen daar wellicht nog in. Is dat we um, de die mensen die eigenlijk dus ja, een nieuw plekje op de arbeidsmarkt moeten gaan vinden. Omdat die eerst dat werk van de robots deden. Dat die wel vervolgens getraind en opgeleid worden en dat daarin geïnvesteerd wordt... op het moment dat de gemeente daar bijvoorbeeld middelen voor vrij zou kunnen maken. In middelen bedoel je, uh, bedoel je geld? Dat bedoel ik uh, geld, inderdaad. Meiko Sandé van robot-uitzendbureau Smart Robotics. Volgens hem zijn er door Brainport dus genoeg kansen... voor ook de minder hoog opgeleide Eindhovenaar. Daar merkt uh, Moenier alleen niks van. Hij wordt maar nergens aangenomen. Als ik op een na sollicitatiegesprek deur uitloop... heb ik wel het gevoel van... ja. Waarom ben ik nou gekomen? Ik kon gewoon beter thuis blijven. Het verhaal van Meneer, dat horen we morgen. Nieuws via de NOS dan. Komt uit België. De Vlaamse regering wil een spoedoverleg over de restauratie van het belangrijkste kunstwerk van Vlaanderen. Het Lam Gods van de broers van Eyck. Te zien in de Sint-Bataafskathedraal in Gent. Premier Geert Bourgeois en cultuurminister Sven Gatz, die willen duidelijkheid over de toestand van het schilderij. NOS-correspondent Sander van Hoorn in België. Sander, wat is daar nou aan de hand rond dat schilderij? De plek waar het gerestaureerd wordt, die zou niet vochtig genoeg zijn. En ook zouden er niet voldoende veiligheidsprotocollen zijn. Die zijn nodig omdat het eh, achterglas gerestaureerd wordt... zodat het publiek ernaar kan kijken. En daarover eh, lijkt nu oneenigheid tussen eh, de plek waar het gebeurt... Museum voor Schone Kunsten in Gent... en eh, de restaurateurs die het uitvoeren, die komen uit Brussel. En dus, eh, omdat er over en weer nu kritiek geuit wordt... hebben de ministers die ervoor verantwoordelijkheid, eh, verantwoordelijk zijn gezegd... we gaan met elkaar rond de tafel zitten. Ja, dit, dit duurt al een tijdje. Hè? Tenminste, die restauratie, die is al een tijd bezig. Restauratie duurt een tijdje. En uh, eerder was er ook al uh, een probleem. Uh, dat namelijk uh, de kathedraal waar het oorspronkelijk hangt achter uh, uh, in de kerk, daar uh, is te veel vocht. Ja, en dan krijg je dus zo'n kunstwerk wat uh, uh, aan allerlei elementen wordt blootgesteld. Dus daar is al veel discussie over. Maar dat het zo lang duurt, dat heeft er ook mee te maken dat de restauratie ja, eigenlijk beter kan dan ze uh, aanvankelijk dachten. Het blijkt namelijk dat als je. Uh, laagjes weghaalt, dat je... Uh, uh, uh, tot op het uh, onderste laagje kan komen van de gebroeders van Eyck oorspronkelijk. En daar zit veel meer detail in dan de restauraties... die er in de loop van de eeuwen overheen zijn gekomen. En dus willen ze het echt in zo'n oorspronkelijke glorie herstellen. Uh, maar het is ook groot. Hè? Ik weet niet of je het ooit wel eens gezien hebt... maar het bestaat uit uh, elf panelen, twaalf oorspronkelijk. Maar eentje die is uh, vermist. Uh, en die staan uh, achter het altaar in die kerk. Het is uh, ja, enorm wat dat betreft. Dus het kost wel eventjes om dat te restaureren. Ja, en vandaar ook, ook, ook de zorg dat dat helemaal goed gaat... zodat het nu zelfs ja. chefzag is, is geworden. Maar hoe, hoe serieus zijn dan Sander de problemen? Ja, toch wel serieus. Want op het moment dat je het restaureert. In een omgeving die daar niet voor geschikt is. Ja, dan, dan heb je dus uh, het probleem. Dat die restauratie misschien kan mislukken. En ja, de zorgen die zijn er natuurlijk van de restaurateurs. Daar gaan ze naar kijken. Want het is de Vlaamse regering wel meners. Hè. Je zegt zelf chefzaggen. Maar het gebeurt wel vaker. Dat er uh, opeens blijkt. Dat iets wat uh, heel belangrijk is. Ja, toch een beetje staat te verwaarlozen. Of dat het niet uh, serieus genoeg lijkt te worden. Eerder hadden we bijvoorbeeld al uh, de stripmuren in Brussel, eh, uh, in heel veel muren in Brussel staan uh, striptekeningen uh, die er echt uh, bij stonden te verkommeren, verf die er vanaf bladderde. En ja, ook dat is toen serieus opgepakt en uh, al die muren die zijn inmiddels bijna hersteld. Maar ja, daar was dus inderdaad ook ministeriële inmenging voor nodig om uiteindelijk de koppen bij elkaar te krijgen. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen dan wel weer gunstig. Uh, dit zijn dingen waar wel vaak het effect van is dat iedereen weer dezelfde kant op kijkt en dat Dingen eindelijk geregeld worden. Goed voor het lamgod. Dankjewel. Sander van Hoorn vanuit België. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een Duitse volkslied, Das Lied der Deutschen, is uh, sinds dit weekend weer onderwerp van discussie. Een hoge topambtenaar van het ministerie van familiezaken heeft voorgesteld om het volkslied genderneutraal te maken. In München komt die hymnen-genderdebatte bij een kleine blitzumfrage niet zo goed aan. Ik vind het übertrieben. Ob het männlich, weibelijk of sächlich is, dat is wurscht. Also man könnte das ändern, dan is het einfach genderneutraal. Ik vind het een blödsinn, het is echt wichtiger, wat man... Zeit bereden kan en om, omdat men zich kümmernen sollte. Nou, zes jaar geleden deden ze in Oostenrijk hetzelfde. Na jaren van overleg en van discussie werd het volkslied Land der Bergen, Land aangepast en kreeg daarbij het predicaat geslachtsneutraal. De Oostenrijkse minister van Gezondheidszorg en Vrouwenzaken legde het als volgt uit: Ik heb immer respecteerd de wens der vrouwen ook berücksichtigt te worden, wanneer die männer schon explizit genannt werden. Het heeft zich aber gezeikt dat offensichtlich die verandering van twee wörtern in een tekst een hele nation bewegen kan. Frits Roest is hier. Goedemiddag, meneer Roest. U bent een kenner van Oostenrijk, uitgever van het blad over het land, het Oostenrijk Magazine. Zo te horen aan de minister was het een heet hangijzer: twee woorden veranderd en nou, woep, van alles aan de hand. En dus ook heel belangrijk voor haar om toch dat niet aan te passen. Ja, het is, uh, maar het is ook het, het resultaat van een, een discussie die meer dan uh, tien jaar gewoed heeft. Uh, in de Oostenrijkse politiek ook met name. En al midden in de negentiger jaren werd uh, aan die discussie begonnen. Maar ook een gevolg van de tweede feministische golf natuurlijk. En uiteindelijk is uh, 2005 de eerste keer een uh, voorstel in het parlement ingebracht. Uh, 2010 heeft zelfs het Hoge Rechtshof er een beslissing over genomen of het mocht of niet. En vervolgens is het in 2012 is het aangepast. Is het uiteindelijk gebeurd? Wat wordt er bezongen in dat Oostenrijkse volkslied Behalve uh, ja, de bergen Ja, de, de, schoon, de schoonheid ja. van het land. Uh, en daar uh, heimaat groezer und ontzeunen is nu de tekst. En vroeger was dat heimaat groezer gro zeunen. Uh, dus zonder de dochters uh, van het land uh, te benoemen. En de tweede kleine ver verandering is dat eindig Las in broederkeuren... Uh, veranderd is in jubelkeuren. Oké, oh, kijk aan. Want broeders, dat is. Uh, dat was te mannelijk. Dat was de mannelijk. Dus ja. zeg, en, en betekent dat. Nou dat, ja, ja, goed, een volkslied betekent natuurlijk wel wat. Maar zijn de Oostenrijkers trots op hun volkslied? Ja, ik denk dat ze trots op zijn op hun land. Heel erg. Uh, zeker ook op hun provincie. Misschien zelfs nog meer dan op het land. Uh, en ja, de, de generatie die nu jonger dan 70 is... die zijn allemaal met dit volkslied opgegroeid. Uh, en de, de, de jongere generatie, denk ik, kijkt daar heel anders tegenaan. Ja. Voor hun is traditie iets leven, levendigs. En dat kan ook aangepast worden als de tijd dat verlangt. Ja, nou, zes jaar geleden dus daadwerkelijk gebeurt. Maar u zei al, die discussie die, die was er al veel langer. En dan denk je toch, ja, Oostenrijk, dat kennen wij niet echt... als een, een progressief, in ieder geval als het gaat om de politiek... een progressief land. Ja, misschien niet. Uh, maar ik denk dat het voor een gedeelte aan de Duitse taal ligt. Omdat je daar mannelijke en vrouwelijke bijnaamwoorden hebt. En daardoor het geslacht van woorden duidelijker is als in het Nederlands. In het Nederlands kun je de... Uh, zeg maar het gender van een bepaald woord wat makkelijker wegmoffelen... omdat je niet die of der ervoor hebt. En dat maakt de Duitse taal er iets gevoeliger voor. Mm, en, is, en, en is die discussie dan in, in Duitsland ook al zo lang aan de gang? Ja. Zonder meer. Mm -hmm. Je ziet ook uh, als je uh, politici op, uh, op radio of uh, televisie hoort spreken. hoor je ze vaker over Weler ontwelerinnen, of Burger en Burgerinnen. Ja, meestal uh, zelfs andersom, hè? Ja, dat ze de vrouwen eerder ja, noemen. Ja, ja, ja. ja precies. Ja, dus dat is op, op een of andere manier. en u zegt dat komt doordat je daar die geslachten in, van woorden in de taal veel duidelijker hoort. Ja, ik denk dat dat bewustzijn anders is daardoor. Ja, dat ja. De, de, de geslachtsgevoeligheid van de taal anders ligt dan in het Nederlands. Nou, ja, ook een bepaalde politieke correctheid misschien? Ja, misschien wel. Je ziet ook dat het voornamelijk natuurlijk in het officiële taalgebruik uh, gebruikt wordt. Niemand spreekt zo in het, uh, in, in het privé thuis. Daar wordt het niet gebruikt. Nee, maar goed, in ieder geval, uh, die discussie. Toch, um, die verandering uh, zes jaar geleden in Oostenrijk, uh, het, het lag gevoelig, daar hoorden we de minister al over. Dat blijkt ook uit een optreden van uh, Consita Worst, uh, we kennen haar nog, de Oostenrijkse ja, vrouw met de baard, of man met de jurk, hoe je het maar noemt. In 2014 won zij het Eurovisie Songfestival. Um, wat wat gebeurde er? Want ik begrijp, in Wenen, bij de opening van het WK Beachvolleyball, was daar consternatie? Ja, zij stemden het volkslied aan. En toen zij de nieuwe tekst uh, gebruikte, werd er vanuit het uh, publiek gefloten en boeg geroepen. Hm, ja, dus het, het, het viel blijkbaar toch uh, gevoelig. Uh, voor u verder verteld, even luisteren, want uh, het geluid is ver weg. Moet even goed opletten. Der Ekel der Dumme, Land der Hämmerzzeich, Heimat, großer Töchter und Söhne, vor Begnade fühlte. Ja, dan waren ze de tuchters ook. Ja. Ja, samen met uh, de dus, uh, een klein groepje tegenstanders. Maar ja, toch tijdens het te gaan, gaan fluiten en boer gaan roepen. Ja, je merkt dan toch dat er altijd een kleine groep is... die uh, dit soort dingen aangrijpt om, uh, om zich te laten horen. Ja, ja, want het is uiteindelijk een kleine groep die... die... Ja, ja, ja in verzet kwam. Ja. Ja, ja. Zegt nu dus uh, waarschijnlijk uh, een, een geslachtsneutraal volkslied uh, ook in Duitsland? De denkt u, als u dat zo'n beetje volgt, die discussie, en u zei al van ja, in Duitsstalige gebieden zijn ze er misschien wat gevoeliger voor, dat dit uh, nou ja, nog verder zich gaat verspreiden? Ik denk dat het ook heel, heel sterk afhangt van hoe makkelijk het is om het volkslied aan te passen. Het Oostenrijkse volkslied liet zich ook makkelijk aanpassen. En ik heb zo de tekst van het Duitse volkslied in mijn hoofd. Maar ik kan me voorstellen dat het wat meer voeten in de aarde heeft. Um, ja, want ik, zo, zo die dochters die kun je er makkelijk even tussen zetten. Ja, dan die zing die je wat we sneller we. door. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Precies. Ja, ja, ja. Maar uh, goed, het Duitse volkslied dat heeft natuurlijk al het een en ander doorgemaakt. Kun je zeggen, hè, qua aanpassingen. Ja, het Duitse volkslied heeft een uh, wat, uh, wat langere en ook wat gevoeligere geschiedenis... Uh, dan het Oostenrijkse. Het Oostenrijkse volkslied is eigenlijk pas na 1947 of in 1947 ingevoerd. En het uh, Duitse volklied stamt al van, van ver voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, en ze hebben er wat afgehakt hier Ja, naar... en er zijn ook bepaalde complete niet gezongen mogen worden. Dus dat ligt allemaal wel iets gevoelig. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, dan zijn ze ook weer gewend aan verandering. Dus... Ja, zou je hopen. Misschien wel, ja. ja. ja. In ieder geval een uh, interessante discussie... Daar in het Duitsstalige gebied. Dank u wel dat u wilde vertellen over wat er in Oostenrijk, want wij hadden er eigenlijk eerlijk gezegd geen notie van genomen, zes jaar geleden is gebeurd. Frits Roest, kenner van Oostenrijk. Dank u wel. Dank u. Feit of fictie? Ja, dat studeren hier in Nederland niet gratis is, dat weten we natuurlijk wel. Maar wat kost zo'n studentenleven nou eigenlijk, Lammert? De Rabobank die heeft het antwoord voor ons. In deze reclame weten ze precies te vertellen hoeveel dat kost. Ongemerkt is er nogal wat veranderd. En hebben we straks veel meer eigen geld nodig. Een studerend kind op kamers kost nu al bijna een halve ton. Ja, halve ton kost een studerend kind. Nou, toevallig zaten mijn uitwonende studenten... gisteravond bij mij op de bank tv te kijken. We zagen ja. die reclames Ze riepen allebei sorry. <laughs> uh, maar goed, het is ook nogal een bedrag. Absoluut. En ik vroeg me dan ook meteen af of dit bedrag wel uh, klopt. Na wat research kwam ik erachter dat de bank... het onderzoek geldplanstudie van het Nibud heeft geraadpleegd. Dat is een tweejaarlijks onderzoek naar de kosten die studenten maken. En ik belde met Karin Randstaak van het Nibud... en ik vroeg haar wat er zoal meegenomen wordt in die berekeningen. Wij kijken wat studenten, in, zowel inwonend als uitwonend, wat ze uitgeven... dan vragen we naar allerlei zaken. Dus uh, wat geven ze uit aan wonen, aan boodschappen, aan uh, collegegeld... tot met uh, vrije tijdsuitgaven, waaronder dan weer vallen, bijvoorbeeld uh, uit eten gaan... of naar de of noem maar op, kleding. Alles wat je nodig hebt, zeg maar, gewoon voor je uh, basisbestaan, dat zit daarin. Maar als je weet wat ze uitgeven per maand gemiddeld... dan kan je uitreiken wat het voor een, een aantal jaar zal zijn. Ja, dan mis ik hier nog telefoonabonnementen, laptops en dat soort zaken. Maar goed, biertjes in de kroeg. <laughs> ja, zeker. Ja, het Nieuwet heeft dus bijna alles wat de student uitgeeft meegenomen in dat onderzoek. Klopt, en Karin Radstaak van het Nieuwet vertelde me dan ook dat het bedrag van bijna een halve ton klopt. Ze heeft alleen nog wel haar bedenkingen bij de formulering van de stelling door deze grote bank. Wat wij uitrekenen is wat ze uitgeven, gemiddeld. En dat is dat bedrag. Maar dat wil niet zeggen dat het dat ook echt kost. Want het kan misschien wel goedkoper of nog duurder. En wie kost het dan wat, zeg maar? Is dat de, de overheid omdat de studenten geld lenen? Zijn dat de ouders omdat ze bijleggen? Op die manier zeggen wij het niet. Wij zeggen alleen maar dit is wat wij zien. Dat mensen uitgeven aan studeren, gemiddeld over vier jaar... Ja, en, en, en dat is dan een, een x-bedrag. Maar heeft het Nibet dan ook onderzocht... hoeveel de ouders dan daadwerkelijk bijdragen aan de studie van het kind? Ja, want dat is het een beetje, hè, waar die bank op aanstuurt... een uitwonend kind kost je 50.000 euro. En ze sturen er ook op aan dat ze daarbij wel willen helpen. Ja, ja precies. Ja, nou, Karin Radstaak vertelde me dat ouders die bijdragen aan hun uitwonende kinderen... dat vaak met 165 euro per maand doen. En de rest de moet dan ja. uh, Lammert via een lening of uh, toch proberen ja, uh, te beknibbelen, besparen. Ja, dat kan natuurlijk. Nooit ja. kwaad. En studenten Christin Vassen van het blog Studenten.nl heeft voor ons een aantal goede bespaartips. Ik zou het een goede tip vinden als je een bijbaantje neemt. Want dit is natuurlijk goed voor geld, maar ook om ervaring op te bouwen. Een tweede tip kan zijn kijken naar aanbiedingen in de supermarkten... Gebruik maken van de reclame voor de app, waarbij je per supermarkt ziet wat de aanbiedingen zijn. Vooral handig voor peesje, wijn, chips, voor de rest, koken voor meerdere dagen. Dit invriezen, waardoor je en voedselverspilling tegengaat gaat en ja, goedkoop je boodschappen doet. Ja, zeker sowieso hele handige tips voor het leven. Ik wil eigenlijk altijd eten van mijn ouders uh, thuis mee. Ja, in, ja dat is ja, nog goedkoper. Ja, in van die bakjes, ja. ja, precies. <laughs> nou klinkt het toch een beetje als een druppel op een groeiende plaat. Alle beetjes, uh, nou ja, je kunt zeggen, alle kleine beetjes helpen. Um, terug naar de stelling dan. Uh, klopt het dat een studerend kind op kamers een halve ton... Kost. Ja, de uitspraak geeft een beetje een vertekend beeld, want zo lijkt het alsof elke ouder 50.000 euro per studerend kind moet betalen. Maar volgens het Nibud is dit in ieder geval wel het gemiddelde bedrag dat studenten uitgeven tijdens hun hele studie, maar ja, daar is dan dus ook echt alles in meegenomen. Van huur tot eten, tot bioscoopbezoek, tot kroegavondjes. Dus ja, het is een feit als je het hebt over alle levenskosten, maar het is fictie als het gaat om alleen de studiekosten. Ja, en dan nog inderdaad de vraag, wie moet dat betalen? Nou, ja. bij en eten van je ouders. Dat lijkt ja, me heel nuttig om, om het goeie jonge tips. volk ook nog mee te geven. Lammer, dankjewel. Zeg tegen vieren, dan spreken we elkaar wederom. Trending vandaag. Ah, noem maar we wel iets. Ja, nou, een heel opvallend filmpje over Donald Trump... gaat vrijwel op Facebook. Een opvallend filmpje een opvallend over Donald Trump. Filmpje, Binnen het ja, mer aan opvallende beelden en die, uitspraken. Ja, ja, en die uitspraken... dat zijn een aantal uitspraken achter elkaar gemonteerd... en dan krijg je toch wel een heel goed beeld... van onze president van de Verenigde Staten. Dat laat ik zo meteen even horen. En... Uh, als je een Michael Jackson fan bent, dan moet je straks echt even opletten. Want een uniek stukje van zijn landgoed, Neverland... kan namelijk zomaar van jou zijn. Oh. Voor bijna niks. Oké, okay. is het wat? Is het een, ja, het is best leuk. Ik ja. denk dat het ook leuk is bij ons op de redactie misschien wel. Okay. Dat zou passen. Goed, we gaan heel goed opletten. Ja. Dat doen we zo meteen tegen vieren. Dus als Lammert weer is voor uh, trending vandaag. Eén vandaag gaat door, na drieën. En dan gaat het onder meer over pinnen. En dan bij die kleine ondernemer om de hoek... Daar is wel wat over te zeggen. Tot zo! Theo Radio 1. Moet de gemeente de houtkachel gaan weren? De houtkachel verspreidt fijnstof en allerlei rotzooi. Heel ongezond voor longen. Laat ik even met goed goede nieuws beginnen. De lucht in Nederland is nog nooit zo schoon geweest. Elke werkdag van half zeven tot zeven, dit is de dag. Toch komen er veertig mensen per dag op de eerste hulp met een klacht als gevolg van ongezonde lucht. Tegendraadse gesprekken over de actualiteit van de dag. Tegelijkertijd heeft het geen zin om alles maar te gaan verbieden. Het leven moet ook wel een beetje leuk blijven. Dan het wel. moet het leuk blijven voor de mensen met longziekte ook, toch? <laughs> ook dat, ook dat. Dit is de dag.